Uur. Dit is Jeroen Tjepken met het NOS Journaal. Aan het dodelijke ongeluk gisteravond op de A2 in Brabant... ging een spookrit vooraf van meer dan 10 kilometer. De spookrijder was een man van 84 jaar. Hij botste bij Best frontaal op een andere auto. Beide bestuurders zijn overleden. In de auto die werd aangereden zaten ook een vrouw en haar zoon van 14. Zij liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De spookrijder is waarschijnlijk bij Leenderheide de A2 opgegaan... en heeft tot het ongeluk bij Best op de verkeerde weghelft gereden. De ravage op de snelweg was enorm. De A2 was in de richting van Maastricht vannacht enkele uren afgesloten. De politie moet strenger optreden op de snelweg. Dat voorkomt de lange files die dagelijks ontstaan. Dat zegt directeur Van Brugge van de ANWB in de Telegraaf. Hij pleit voor een filepolitie. Het aantal files is in de eerste negen maanden van het jaar toegenomen... met 10% ten opzichte van vorig jaar. Volgens Van Brugge doet iedereen maar wat op de snelweg... omdat men weet dat de pakkans te verwaarloos is. De Rotterdamse jeugd- en zorgwethouder Hugo de Jonge wil ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap verplichten om voorboedsmiddelen te gebruiken. De CDA-wethouder zegt dat hij zich wil inzetten voor een wet die dit mogelijk maakt. De jongen wil een maatschappelijke discussie uitlokken over verplichte anticonceptie voor wat hij onmachtige ouders noemt. Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden, zegt hij. Hij deed zijn uitspraken bij de start van een project in Rotterdam om kwetsbare ouders ervan te overtuigen om vrijwillig anticonceptie te gebruiken. Oud-directeur betaald voetbal van de KNVB Bert van Oostveen heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt rond de aanstelling van Danny Blind als bondscoach. Dat zegt hij in een interview met de NRC. Toen Guus Hiddink in 2014 werd aangesteld als bondscoach had de voetbalbond niet meteen bekend moeten maken dat Blind zijn opvolger zou zijn. Van Oostveen wilde voor regelmaat zorgen in de staf maar het leverde juist forse kritiek op. Het weer vanmiddag vanuit het zuidwesten meer buien. Het wordt een graad of 18. Vannacht buien in de kustprovincies. Morgen overdag trekken ze weer verder het land in. Het wordt dan met 16 graden iets minder warm. Vanaf maandag is het weer droog en schijnt de zon vaker. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANGB. Er staan op dit moment geen fietsen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Was a young boy, I saw that moving Mutiny on the bouncy, stared at my idol and ramble, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream, a dream of blue seas, white sails paradise birds, butterflies, and beautiful Water arms the give. Sun of Jamaica. The dreams are my life, and our love is my sweet man me and then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleeping lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day. I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Jamaica, the dreams of Welkom in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan we in het tweede uur doen? We gaan het hebben over de politiek. Aan tafel is inmiddels aangeschoven Echt Poster. Daar gaan we zometeen het even hebben over een aantal interessante zaken die spelen. Daarna gaan we spreken met Roland Kleven en Erik Weijers. Dus de nieuwe directeur van het circuit en de huidige directeur van het circuit. Ja. En René de Vreugd die gaat iets vertellen over de expositie Hedendaags Realisme anno 2016. Ja, ja. Ja. En, uh, toch wel weer leuk, hè alle, alle ja. onderwerpen. Ja, een wat minder leuk onderwerp is uh, natuurlijk de ambtelijke uh, fusie die eraan dreigt te komen. En uh, daar zijn een heleboel mensen het niet mee eens. En nou hebben we begrepen dat Bob de Vries die heeft een, uh, ja, een voorstel heeft gedaan voor een referendum... Een oproep. Ja, he? een oproep he? dat het een beetje, was goed bedoeld, ja. maar de verkeerde media gezet op Facebook. Dus zij kregen allerlei reacties. hij heeft het er ook heel gauw afgehaald. Het was ook een initiatiefverbod. Maar in, bij een coalitieakkoord staat dat we niet aan een referendum doen. Ook in, want Juwelen heeft gezegd: de was afhankelijk een grote voorstander, voorstander van een ja. referendum. Dus toen is het eruit gehaald, het was hier vergeten. Ach. Dus het was in ieder geval goed bedoeld. Dan heeft het ook onmiddellijk. Uh, het programma stoppen. De, de, dus het is de van, de van de baan, gehaald, ja, van de baan ja. Ook, ja. ook eigenlijk. Ja, dat hoor niet meer. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. En hij is weer terug hè? In, uh... Ja, hij was toen, toen, toen ook nog dagen met vakantie. Maar hij is nu weer terug, ja, geloof ik. Okay. Het is half dag of tien, geloof ik. Ja. Nee, die ja. nee, is weer, weer, weer aan het werk nu. Dus we zijn weer, gelukkig weer compleet. Maar ja. hoe, hoe gaat het nu verder dan met de ambtelijke samenwerking? Nou ja, wat, Ik hoorde ook al zeggen. het is heel moeilijk op het ogenblik. En het, zal nog, het, het is nog niet. Ter, Beslist. Dat is een ding wat zeker is. Nee, want ik heb begrepen dat het uh, niet zozeer om een samenwerking gaat. Maar de ambtenaren van de gemeente Zandvoort komen dan in dienst bij de gemeente Haarlem. Ja. Nou, nou weet ik toevallig, want dat is mij uitgelegd, dat ambtenaren krijgen betaald naar grootte van de gemeente. De gemeente ja. Ja. Dus dat betekent dan dat als die ambtenaren van Zandvoort in dienst gaan bij de gemeente Haarlem, ja. krijgen ze meteen een salarisverhoging. Want ze gaan werken voor een gemeente oh, ja? met ja? meer inwoners. Ja. Ja. Okay. Tien keer zoveel, hè? Tien keer zoveel? Ja, halen we 150. Nou, niet qua salaris nee, ja, maar <laughs> hoor. Ja, ik ben bijna oh, Maar zijn, ze, zwaar ze, zwaar allemaal, nee, <laughs> zijn ze morgen allemaal Nee, zijn ze morgen allemaal weg. Ook de burgemeester dan. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk best wel uh, iets waar we dan ook nog rekening mee moeten houden. Want uh, Zandvoort ja. zal het dan gaan betalen. Ja. En. Um, als je dan hier in Zandvoort geen ambtenaren meer hebt die dan uh, ja, de dingen gaan, gaan regelen, het, het is toch een beetje het DNA van, van, van, van Zandvoort dat de ja, het ambtenaren erbij. weten wat ja. hier allemaal spelen, omdat ja. ze hier in het dorp werken. Ja. En uh, straks werken ze allemaal in, uh, in wow. Haarlem en zijn ze niet meer zo betrokken. Nee, en dan, dat is toch een afstand hè wel eigenlijk ja het is Haanl... letterlijk en figuurlijk ja en zelfs kennis ze hun mensen in ja. Haarlem kennen ze wijze van spreken zo weet ik nog zeggen, geen rond eigenlijk nee. wel, wel wat collega's er ja. binnenkort maar dan ja. de, de, de stad zelf hebben ze alle kennis van, denk ik van, ja. de, van hoe de zaken daar gaan maar goed dat zou allemaal wel kunnen maar of het allemaal doorgaat moeten nog maar even afwachten maar ik vind het zo raar ik bedoel als alles, alle ambtenaren weggaan en er blijft alleen een college over zeg maar nee nee nee, ja. nee. De, blijft, de raad blijft en wel, wat ook wel heel prettig is dus het loket ja, ja, blijft, ja, dat blijft het het allemaal. En de ja. ook loket is het. Nee, dat, dat blijft allemaal. Dat moet ook wel. Ja. En dat is heel prettig voor de meeste zand Dat je niet naar Halen moet om daar je paspoort te verlenen. Of zeker je ja. ID-kaart te halen. En zo. Ja. Dat blijft allemaal hier in zandvoort Dat is in ieder geval al afgesproken. Als het doorgaat. Ja, want als het doorgaat. Ja. Ja, want, uh, als het doorgaat uh, jullie zijn natuurlijk als, als, als de grootste coalitiepartij. Je hebt natuurlijk een behoorlijke stem in het uh, hele verhaal. Um, hoe, hoe moet ik dat zien straks? Ja, nou, aanwezig is de coalitie er wel uit. Maar ja, er, er komen elke keer weer nieuwe gezichtspunten... Mm -hmm. waar, waar toch wat bezwaar aan kleven aan deze, deze toestand. Dus er moet de komende weken open gesproken worden. In half oktober gaan we er geloof ik over vergaderen. Dus we hebben nog een dag of 14. Ja. En dan moeten we kijken hoe, en, uh, hoe het dan allemaal verder gaat lopen. Maar wat zou een omkeerpunt on kunnen zijn voor jullie nou, dat, dat, uh, als partij? Dat, dat, dat, dat, dat het, het, het meer, niet doorgaat? Ja, het meer... Niet een overname, want het is een ambtelijke overname, dan ben je, ben je, ben je rechten kwijt, dus we kunnen alles bepalen. Dat moet, ze wilden pas onderhandelen nadat het uh, akkoord is gesloten. Ja, dan nou, staat ge... ja, sta je ja, voor een voldoende ja, feit. Ja, ja. Dus er dus komen een hoop mensen die ook achter. En ja. er is al op gereageerd naar, naar het college toe, maar dat is niet op geantwoord nog. Nou, daar moet een antwoord op komen. Ja. Dat is een van die dingen die spelen. Ja, ja want volgens mij hebben ze al eigenlijk. Uh, de beer geschoten voordat de huid verkocht dat is. Of zo. Ja, klopt. En uh, het college heeft eigenlijk al voor de muziek uitgelopen. En al dingen afgesproken en uh, geregeld. Voordat de raad er eigenlijk een beslissing over heeft genomen. Ja. Met het ja. idee van ja, maar de raad die gaat wel mee in het hele verhaal. Ja. Maar ik zie ook allerlei beren op de weg dat het gewoon allemaal niet zo makkelijk is. Want het houdt nogal wat in natuurlijk als je je hele ambtenarenkorps een beetje gaat overdoen aan de gemeente Harlem. Nou, de mensen die er al zitten, die zijn op het wel redelijk tevreden. Ja? Daar horen we geen klachten van. Maar die andere punten moeten gaan spelen, natuurlijk. Moet echt, moet maar wat vindt de gemeente Haarlem eigenlijk? Heeft nou, daar, een, een, daar hoor je niks van. Die vindt het niet, geloof ik als wij gewoon zeggen we komen eraan en, en daarna gaan we wel praten over de voorwaarden. Dat, dat kan dus niet eigenlijk. Dus, er zal nog het een en ander over gesproken moeten ja, worden. Ja, Er is nog niet. Uh... En het is natuurlijk maar een hele kleine meerderheid, hè. 9 tegen 8. Ja, zeker. De, de VVD is tegen. En uh, uh, onze vrienden. Timmer's van geen bezit ook. En PvdA ook. Ja, die hebben er acht en we hebben er dan negen. Ja. Dus er moet wel uh, nog flink onderhandeld worden. Ja. Maar een, een omkeerpunt voor jullie zou nou, dat, dat, kunnen zijn? Vooraf dat geregeld moet worden met, met die salariering en alles. En hoe dat allemaal gaat. En, en de, er wordt een kostenplaatje. Ja, maar ja, ze schoten altijd voor van ja, maar als we dit niet doen, dan gaat het veel meer kosten. Ze ja. Uh, ja, praten dat... over de toekomst. Want we hebben het allemaal het idee dat het over twintig jaar de plaats ja. Zuid-Kermeland is. Maar waarom doet dat? Uh, ik, ik, zie, ik zie het allemaal niet zo zitten. Maar ja, het, kan wel, het is wel het, het streven van de regering om ja, ja, ja. min, minder gemeentes ja, ja. te hebben. Ja. Nou ja, dan moet dan gewerkt worden dan. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag dat, toch? Nee, nee, nee. nee, dat... nee. En wat, wat speelt er daar nou nog meer, wat ik denk, dat is heel lastig. Uh, wat, wat, wat, wat voor rechten houden wij? Ze halen alles beslist. Allemaal... En het is alweer in, in, in uh, is een onderzoekbureau. Die, mm -hmm. de, de, die commissie heb ik ook gezet. Ja, die onderzoek, ja, die gaan mensen bellen. Het ja. geen grote bestuurskracht. Er dus nou is ja, heel veel ja. gemeenten, stemmen, omringende gemeente heemsteden met z'n vorm, Bloemendaal met z'n al problemen. Ja, want ze zeggen wel, zomer is het een hekse ketel, maar ga eens naar de, de gemeenteraadsverkiezing van Bloemendaal. Dat is zo'n ja, niveau. De problemen? minder onder als je denkt dat het daar hoog is. Het is naar de wethouder, ga geen namen ja. noemen, maar die streeft de gekse dingen. Die hebben de bloemdaal verre Sleeuwen gehad, die moet alleen met geplaagd. is. Dus het blijken wat jaloers waren tijdens het mooie buitenkompkof. Die is gewoon tegengewerkt en die hebben ze ook even excuses moeten maken, het gemeentebestuur. Ja. Dus ik, ja, want uh, Haarlem is niet eens een buurgemeente van uh, Zandvoort. Uh, er zit nog een andere gemeente uh, dus tussen. Het gekke is, want in 19, 2010 heeft toden, toen, toen het vorige, dat we al gesproken met die, al die uh, omringende uh, uh, plaatsen. En uh, toen we, wou, wou, wou, wou, we waren ze helemaal niet voorheemst in Bloemendaal. Maar nou, naderhand, de, de kokken, die ken ik persoonlijk, ook, ook een, een vriendje van me is. Die belde me toen al op, maar die trad af als wethouder. Mm -hmm. En zo, Dan kom je, ga je in de onderzoek. Dat is een gepasseerd station. maar jullie wilden toen helemaal niet met ons samenwerken. Nou, werken we wel op het gebied van de belasting alweer met al samen. het is allemaal een beetje vreemd, vind ik het. Maar goed. Uh... Even, even voor de daling je bedoelt tamerskokker, bedoel je? Ja. De oudwethouder ja. van. Uh, ja, ja. Inmiddels Zandvoort, hè? Ja, want in Binsveld nu. Ja. Achter. Uh, hoe heet het nou? Je gaat eerst ook niet de plek verraden als die nog op Apparatiefysteen door ze ruiten. Nee, zijn ingezonde brief in de krant die, uh, ja, die sprak mij ook behoorlijk aan. Ja. En ik dacht van ja, hij, hij bracht namelijk een punt naar voren: dat de gemeente Zandvoort die vraagt aan een onderzoeksbureau om een onderzoek te doen naar de situatie. Ja, en dan krijg je natuurlijk wat je vraagt. Ja. Ja. Want ja, wie uh, betaalt? Die bepaalt. Dus het is uh, niet onafhankelijk. En je had dan inderdaad beter een provincie bijvoorbeeld het onderzoek kunnen laten doen. Want dan is het dus vanuit een heel ander gezichtspunt. Ja. En ik werd ook bijna nou, wel zeker dat er een Sijverder. heel ander punt uh, ja, naar voren zou kunnen ja. komen. En dan, ja, ja dat, ik, ik was ook niet erg blij met het onderzoek. Maar goed, het is we wel een goede harmie verlopen. Maar ja, die bureaus zijn er natuurlijk gek op. Want, ja. want die doen al die gemeenten op het, door het hele land. Barsters van die, van die fusies of samenwerking. Ja, die doen dus goede zaken, hè? Ja, ja. Ja. ja, want er waren ook vijf kandidaten. Ik dacht dat dat mag, mag vervellen. die het wilden doen, die solliciteerden naar die, ja. naar, naar die, naar die job. Maar goed, dat is dan een cijferruimte lager geworden. Ja. Ik weet niet, als ik tien mensen op straat als spreek, wat denk jij ervan? Dan zeg ja, de stemming is niet goed. En alle mensen die ontevreden zijn, natuurlijk. Ja, logisch. Dus, ja. ja. Maar goed, het is een. Nog een lange je... weg te gaan, hè? Ja. Denk ik. Maar een, een, een referendum, dat, dat zou op zich natuurlijk niet zo verkeerd zijn. Nee, nee maar uh, dat hebben we nou uh, okay, afgesproken. Nee. Dan kunnen we niet weer, weer zeggen, we lappen we alles laars. We gaan gewoon door de, uh, met een refer referendum. Dat doen we niet, nee, nee. Ja. Want je ziet de refer referendum verder in Nederland. Het beroemde nee. referendum over Oekraïne. Er is ja. nog niks aan gedaan. Terwijl er ruim een ruime meerderheid voor was om het wel te doen. Ja. Maar goed. Ja, Goed, nou, het, nou, we, ja uh, het, dat is dan de, de ambtelijke samenwerking. Er ja. de, de, de komt eerst nog een commissievergadering ja. en daarna komt er een raadsvergadering. Ja. Nou, we zullen dat volgen met uh, op de voet. en Daarna was het tweede punt waar we het over wilden hebben... Dat, was dus dat, de, was, dat waren de strandhuisjes. Ja, de ja. bunkeloos, op het ja. Zuidstrand. Hè? Oh, ja, of het, Noordstrand. Wat is daar nu de, de status van? Precies? Nou ja, tot het, het is geen beslissing genomen nog. Ja. Zover tot het in principe zou het kunnen daar bij het Naagstrand... Ja. Maar dat moet onderzocht worden. Het is in de tijd toen het meer of meer de mensen ervoor waren. Is het, de hele omgeving is niet gewaarschuwd. Er is geen participatie geweest. Dus daar, de omwonenden bedoel je. Zei, ja. het, de vorige wethouder heeft tegen die man wel gezegd. Ja dat kan. Want volgens het betreffend kon dat. Ja. Maar het is te verkeerd gebracht. Nou ja dat veroorzaakt al die deiding. Maar wij zijn niet voor, een, voor strandhuisjes hoor, op, op, op het strand. De hele coalitie is ja. tegen. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Want ik, ik kan me nog herinneren van een enige jaren geleden... dat er uh, een voorstel was van een uh, ondernemer... en die wilde een soort pipo wagens uh, neerzetten. En daar kon je dan ook in overnachten op het strand... Nou, dat leek op zich een schattig plan. Met ja. van die huisjes op bieden. Maar dat waren er maar een stuk of tien. En nu wordt er dan gesproken over uh, grootschalige bebouwing. Echte hè? Top. Nou ja, ze zijn niet, zijn niet zo groot. En ze nee? moeten heel veel eisen voldoen. Ja. Maar, maar de hele um, structuur is niet geschikt daarvoor. Nee. Je We maar daar maar zitten in, de, in dat ding. En je moet iets vergeten in de auto. Je weet zelf moet je door de nullen zand heen en weer. Dat is behoorlijk, hè? En je, als je het fietspad naar... naar, naar de, Noordwijk, hoe heet het naar de Langevelde Slag gaat, ja. moet je die, die, die, de daarop. Ja. Nou, dat lijkt me geen lolletje. En de, en de handhaving daar. Hoe doe je dat? Ja. Ja. ja, dan worden natuurlijk toch uh, met de auto's zijn we weer gereden. Er ja. worden natuurlijk vuurtjes gestoken. Dat krijgen we allemaal. Uh, maar goed, ja. het is toch, maar daar zijn we ook nog niet helemaal uit. Maar nu is het wel besloten om het wel op het Noordstrand te doen. Kijken of daar de mogelijkheden zijn. ja. Ook financieel, hè? Of juridisch ja. ook? Nou ja, het is, want die mensen moeten het zelf betalen als ze het willen. Dus de, dat, dat, dat, dat, daar zijn mensen die daar geld voor hebben. Dus die, dat, dat ja. komt wel. Ja. Maar het gaat over of ze alle voorwaarden kunnen voldoen. Voordat dat ook weer gebaseerd is, dan zijn we ook weer een tijdje verder, denk ik. Ja, maar ja, dat daar, is een langdurige discussie geweest. Dat ja. komt uh, ook weer in een commissievergadering binnenkort uh, op de agenda te staan? Of ja, wordt er ja. weer over verder gepraat? Ja. Ja, er is nog niks, niks, op, niks even nee. over besloten. Hè? Hè? Is een ja. kleine opening gegeven voor ja. op het noord en, ja. en om het zuid ja. nog eens een keer goed te bekijken. Ja. Want er zijn toezeggingen ook gedaan. Dus ik kan ook allerlei mensen krijgen die zeggen... Hey, we hebben toezeggingen gehad. Ja, ja, bij wijze van hè? spreken. Ja. Ja. Ja. Ja. En is dit, dat is niet alleen in Zandvoort. Het is de hele kust, hè? geloof ik. Nou ja, het is, van het Rijk uit willen ja. ze niet meer. Want er is ook enorme wildgroei ja. aan, aan die dipbouw, op het strand. Ja. Ja. Vooral in Zeeland is het begonnen... En dat mm -hmm. ziet er plaats wel een aardigheid. Maar waar waren plaatsen voor helemaal niks te doen. Is. en hier niet eens toe van alles te doen. Ja, daarom. Ja, ja. ja huh? te veel eigenlijk op het strand. Eigenlijk te veel Want ja. Ja, je en, hebt al een jaar rond paviljoens. Ja. En dan krijg je ook nog eens daarnaast... Aanvangrijk nummer er één. Nu zijn er vijf. Ja. En iedereen is er en... blij mee trouwens. want ja. Ja, nu dat is nu ja. Bij iedereen. En dan ook nog eens de een bungalows erbij. Ja. Ja. Ja. ja, dat wordt moeilijk allemaal hoor. Ja. ja. Maar ja. Ik, uh, we gaan het volgen in de commissievergaderingen en... Uh, ja. Wij, uh, wij hopen nog een keer te spreken met uh, jouw wethouder. Ja, uiteraard. Ik Mevrouw zal... Lisbeth Charlek, misschien Ik dat jij op, een beetje druk op haar uit te oefenen. Dat blijft je proberen. Dat ja. Ja. is jammer. Maar, maar ja. meestal is zij wel bereid om overal te komen. Ja, ja, wel. Ja. ja, dat is van goede willen. Goed. Nou, in ieder geval, dankjewel voor dankjewel, je, voor je ja. komst. Graag gedaan. Het ja. was even gezellig. En heerlijke thee. Ja, Ulrich. Dat Dat is goed verzorgd hier. Echte Hoogland thee. Okay. Dankjewel. Dan gaan we even luisteren naar het, uh, het volgende nummer. Girl. Oh, baby, baby, it's a wild girl I'll always remember you like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never want to see you sad, girl Don't be a bad girl But if you want to leave, take good care Hope you find me Remember, there's a lot of bad care, baby Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to give by just upon a smile, yeah. Oh, baby, baby, it's a wild world I'll always remember you like a child, girl I never want to see you sad, girl Don't be a bad girl But if you want to leave, take good care Hope you find a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just for fun to smile, girl Childhood. Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just before you smile, girl En nu luisteren we naar het nummer Maxi Priest met Wild World. Nou, Uit de Wild World van de racerij is inmiddels aangeschoven uh, Erik Weijers en Roland Kleven. Ze zien er mooi uit, hè? En we moeten toch even aan de Totaal luisteraars aangeven van hoe ze eruit zien. Nou, het lijken net tweelingen. <laughs> <laughs> en ze zijn helemaal op z'n Engels met uh, wordt het een mooi wit shirt, een uh, bretels en een uh, ja, dezelfde petje. Nou, petje pet. pet. pet. pet. is, uh, pet. is het? Petje? Pet. Pet, pet, pet, ja. pet. Nou, pet. Nou, pet. Een beetje ja. Gilbert of Sullivan. Ja. Juist, ja. Ja, juist. Inderdaad, ja, ja, dat, inderdaad. Is het. dat is echt wel heel grappig. En jullie zijn met een uh, Cooper uh, Mini ja. gekomen. Een originele Mini inderdaad in de British Race Festival kleuren. Ja. Dus ik kan niet missen wat er dit weekend aan de hand leuk, is. Leuk, ja leuk. Ja, ik ja, had dat idee. Moet iets met het uh, Vl. Koninkrijk zijn? Denk ik, hè. <laughs> <laughs> maar in ieder geval welkom in het uh, programma Goedemorgen uh, Zandvoort. Nou Erik, uh, jou kennen we natuurlijk al heel, heel lang als uh, de directeur. En jij blijft ook directeur. Maar je krijgt versterking met uh, uh, Roland Klee die naast jou zit. Klopt, ons team is uitgebreid. En ja, dat wou ik dus vragen. Jullie team is uitgebreid omdat dat uh, nodig is? Of omdat er andere activiteiten plaatsvinden? Of vertel. Nou, uh, ja, die, ik, ik, ik kom uit een, een hele andere hoek. Uh, ik heb in mijn uh, uh, carrière, ben ik 16 jaar bij Mickey Mouse geweest in, uh, ah. in Frankrijk. en Disney, bij Disney. Disney, bij ja. Disney ja. Okay. En... Uh, en daar wordt met de paplepel ingegeven uh, klantbeleving. En focus vanuit het perspectief van de klant. In de brede zin van het woord. Mm -hmm. En uh, uh, nou, ik ben al een, een tijdje bezig met, uh, met uh, het circuit van Zandvoort. En, Leuk is dat hè? Uh, ja, het, ja, ik ben laaiend enthousiast. Jammer dat... Uh, het spettert eraf moet ik zeggen, maar ik moet ook zeggen, nou al een, uh, meer dan een week uh, loop ik rond en met Erik en uh, Edwin uh, overal links en rechts wezen kijken. Maar wat, wat ik voel is passie op het circuit en, en uh, het is mooi om uh, samen uh, nog meer klantbeleving neer te zetten en als je dan het spiegelt naar de British Race Festival, dat is... Dat is een bepaalde sfeer. Als ja. We zitten hier ja. als uitstraling. Ik, ik ja, zeg ja, absoluut. Geen, ja. absoluut ja. Ja, ik zeg Gilbert of Sullivan. Maar weet je, als je aankomt op het festival. Je hoort Britse muziek. Ja, uh, er ja. staan hele grote borden met uh, beyond this point uh, is het uh, uh, Great Britain hè? en aan de andere kant zie je you leaving the EU <laughs> uh, maar je krijgt ook echt het gevoel ja. van, uh, nou dat nou ga je, je, bent, je... Bent, ja. Ja. Ja. Dat nou, en die beleving uh, dat, dat uh, uh, heb ik bij Disney meegekregen dat heb ik uh, ook in België gedaan bij Bobby Arand en eh, kijken als verrijking naar het team eh, om daar nog veel meer mee te gaan doen Des op het eh, circuit van Zandvoort. Ja, dus evenementen, evenementen. Ja, kijk, maar. Het is zo, kijk, wij zijn natuurlijk een vrij op autosport gerichte organisatie altijd geweest. En het is natuurlijk ook logisch, hè, want we zijn een autorecircuit en we zijn een sportaccommodatie. Uh, maar juist inderdaad in deze, uh, in deze richting, ja, daar is... Uh, er kan een hoop gebeuren nog en uh, wat dat betreft, is fantastisch om inderdaad zo'n ervaren man erbij te hebben en die met dit enthousiasme er ook tegenaan gaat met ons. En dat is uh, ja, voor de toekomst van het circuit een hele goede stap. Maar gezien jouw achtergrond, uh, en daar kijk ik ook even eerlijk aan, uh, zit er dan misschien een mogelijkheid aan te komen dat er nog wat extra activiteiten in het binnencircuit gaan ontwikkeld worden misschien in mm -hmm. de toekomst? En dan doe je op? Nou, misschien met een klein pretparkje. Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. nee. Het, nee dit, dit wordt geen pretpark. Nou, alhoewel, het, het, het vergelijken met een attractiepark en het racen en het, het, het, het, het, het, het, het snelheid is een attractie op zich. Ja, ja, ja. Maar al het andere, uh, de entree, uh, uh, de, de catering, uh, aandacht, uh, diversiteit voor het, uh, het hele gezin wat wils, uh, kun je heel erg goed spiegelen met een attractiepark. Ja. Uh, maar de kern is natuurlijk autosport en, uh, ja. uh, uh, uh, en geen attractiepark in zijn achtbaantje neer gaan zetten. Nee, ik denk nee, niet jullie, dat, dat, dat dat de bedoeling is. Nee, ik maar dat was e maar een vraag. Ja, ja gezien, nee. gezien zijn Het, kan, het, het en, zou het en een, en een leuke aanvoeling kunnen zijn op een bepaalde evenementen. Zoals he, de familie Dagen met Max ja, Stappen die we ja, hadden. Ja, dat er een ja, reuzenrad staat. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk prachtig om te hebben. Hartstikke druk. Maar ik denk niet dat er aan de horizon van Zandvoort permanent een een achtbaan en. Nee, maar er nog wat te staan. Een soort Zeeland aan Zandvoort? Nee, nee, nee. Maar dan gaan jullie, wat voor evenementen doelen jullie dan op zeg maar, op nou, de dat... familie gericht? Nou ja, kijk, als je nu naar onze kalender kijkt. Hè, ja. er, zijn, er zijn meer dan 25 evenementen dit jaar. En daarvan, er worden een hoop we natuurlijk niet door onszelf georganiseerd. Maar er zijn we facilitair verhuurder aan mm -hmm. bijvoorbeeld de ADAC die bij ons komt rijden. Of uh, uh, de Porsche die een weekend het circuit huurt. Uh, maar er zijn ook een aantal titels die we natuurlijk zelf doen. Zoals dit British Race Festival, Italia's Antwoord, DTM natuurlijk, de historische Grand Prix. Uh, de familie race dagen. Nou, in eerste instantie is het dat we die nog beter gaan maken en groter gaan maken, completer. En nog meer beleving ook voor, voor, natuurlijk voor de hele familie dan. En, en daarnaast kijken we natuurlijk ook naar nieuwe concepten. Uh, er is natuurlijk nog veel meer te doen met het uh, terrein wat, uh, wat we hebben. Ja. En, maar het belangrijkste is, autosport zullen we nooit uit het oog verliezen, want daar zijn we voor. Nee, natuurlijk. Maar het is ook, denk ik, uh, financieel aantrekkelijk voor nou. het circuit. Ik, ik denk dat als je naar meer activiteiten en een leukere beleving... dan zul je ook merken dat de bezoekers langer gaan blijven. En dat heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Je lijkt echt op Gilbert O'Sullivan. Dan. Ja, ik zing alleen niet zo. En ik moet nog wat piano lessen nemen. Ja. Ja. Maar, eh. maar het grappige daarvan is... als je als, je als team uitstraalt... Ja. Eh, eh, dat je onderdeel bent van een evenement... Ja. dan is, dat werkt dat aanstekelijk. Ja, zeker. En, en, en met, met die kijk... Uh, kun je natuurlijk heel erg veel doen. Dus als je vandaag op het circuit rondloopt. Daar staat een Engelse telefooncel. En daar staat ja. een kleine replica van de Big Ben. Ja, uh, dus daar uh, wordt op heel veel kleine dingetjes uh, die, uh, aandacht besteed. En dat zat overigens al in de pen. Hè? Dus uh, vandaar was daar al mee bezig. Uh, maar dat zijn wel de dingen waar je een glimlach mee op de gezichten krijgt. En dan lopen ze de poort binnen. En dan heb je meteen Engelstalig muziek. Uh, en, en dat bochtje van Britain. Je ziet gewoon mensen lachen. Ja. Ja, ja, uh, en in ja. plaats van dat mensen met een golfkar naar binnen gereden ja. worden als een auto. Hebben we nu een Londense taxi rijden. Nou, ja, uh, dat soort illerik. dingen. Ja, nee. en, uh, heel leuk. En natuurlijk, ja, wat, wat fantastisch is natuurlijk al die auto's van merkenclubs mm -hmm. die er zijn. Uh, we hebben racen met Morgans, racen met Minis. Uh, Jaguar heeft een eigen race. Ja, dus er is gewoon ontzettend veel te zien voor iedereen die uh, van Engelse auto's houdt. Het is twee dagen, vandaag ja. en morgen? Ja, vandaag is de eigenlijk met name de trainingsdag. En, mm -hmm. uh, en morgen is echt de, de, de grote evenementsdag. En er zijn er ook uh, veel meer clubs nog aanwezig. En dan, uh, ja, dan gaat het echt, uh, gaan we echt los. Ja, ik zag gisteren zag ik al een heleboel uh, auto's met aanhangers met de mooiste auto's wat uh, binnenrijden. Ik dacht, na, die komen vast voor het British uh, ja. ja, Race Festival. Daar komen veel mensen op af. Hè? Engelsen, denk ik ook. Hè? Ja. Wel? Ja? ja, en we hebben, een, een onderdeel van het Britse Race is ook wel heel leuk. Uh, dat is, uh, daar doen we ook... Auto's uit andere landen aan mee. Maar dat is de Vintage Revival. Uh, die wordt ook al nu voor de derde keer georganiseerd. De Vintage Revival zijn vooroorlogse auto's. Mm -hmm. uh, die ook uh, lijkmatig zitten. Hoor. De er zitten ook Bugattis bijvoorbeeld bij. Frasier, Ness. Allemaal een beetje merken die verdwenen zijn. Natuurlijk ook heel veel Bentleys en Elvis, dus, dus wel Engelse auto's. En dat is ook geweldig om die te zien. vaak open. Uh, mannen in witte overal erin. Echt uh, zoals dat hoorde in die, in, die, in die jaren. Dat geeft ook een fantastisch aanblik. Die zijn allemaal bij elkaar in een grote mooie tent. Morgen ook heel leuk hebben we een concours. Alledaags. Uh, en dat is eigenlijk. Normaal heb je altijd concours Delicances, natuurlijk Met hele mooie prachtige gerestaureerde exclusieve auto's. En wij hebben ze naam. Weet je, wij willen ook een beetje de gewone auto. Een beetje eens een keer in de schijnwerper zetten. Nou, dat is dan uh, auto's van de jaren 60 tot en met eind jaren 80. Dus 30 jaar. En dat kunnen, hoeft niet Engelsen te zijn, maar dat kunnen ze dus ook een Open Cadet zijn of een Ford Escort of wat er ook maar echt normale auto's. Die zitten we op een rijtje. En uh, nou, aan de meest originele uh, in de vorm van de meest alledaagse auto, maar die er ook nog in de mooiste staat is, worden dan wat prijzen gegeven. Dus dat is ook een, een heel leuk, leuk onderdeel ja. uh, om, uh, om erbij te hebben morgen. Ja. Roland, ben jij een Nederlander? Hartstikke Nederlander. Ja. Ik, maar je hebt in het buitenland altijd gewerkt? Ja, ik ben, na mijn, uh, mijn studie ben ik uh, naar Amerika geweest een aantal jaren. En daar kwam ik een advertentie tegen van, uh, van Disney. Die uh, waren dus op zoek naar buitenlanders, nee, Europeanen, die in Amerika werkten. En dus die al een, een, een gewenning hadden om met Amerikanen te werken. En daar heb ik op gereageerd. En uh, een jaar voor de opening ben ik naar Parijs gegaan. Ik heb daar acht jaar gezeten. Uh, na acht jaar ben ik naar Duitsland geweest, een paar jaar weer terug naar Parijs uh, voor de opening van het tweede park. De Walt Disney Studios. Zijn jullie wel eens bij Disney geweest? Ik ben er wel eens ja. geweest. Ja, ja, een ja. Drie keer. Ja, ja, ja. Nou, Kijk aan. En, uh, uh, en dat heb ik de uh, tweede acht jaar gedaan, dus totaal 16 jaar. Lang. En ja, mooi bedrijf uh, uh, en dan vraag je waarom zit je dan niet ja. in Frankrijk. Uh, uh, ik heb uh, besloten om terug te komen naar Nederland. En uh, zo kwam ik terecht bij uh, Boobiaanland. Maar goed, ik woonde in Brabant. En Boobiaanland zit net uh, over, over de grens, de grens tussen ja. Eindhoven en ja. Antwerpen. Ja. En dat heb ik uh, de afgelopen vijf jaar gedaan als uh, algemeen directeur. Leuk. Ja. Heel wat anders, hè? Dan weer. Ja, dat, uh, dat hoor ik wel. Maar ik denk werk dat het wel veel op elkaar lijkt. Het ja. lijkt heel erg veel op elkaar. Want je hebt te maken met uh, je entree. Uh, mm -hmm. Je maakt maar één keer een eerste indruk, ja, vind ik. En dat vind ik ook belangrijk. Maar ook als je s'avonds naar huis gaat en ja, kijk kijkt achterom, dan ziet het er toch mooi ja. uit. Ja. en uh, Dus je hebt met kaartverkoop te maken. Je hebt met beleving te maken in de brede zin. Ook voor een bredere doelgroep met catering te maken. Wat is het nou leuk als je een super dag hebt gehad om een souveniertje mee naar huis te nemen. Dus er zitten wel heel veel raakvlakken uh, met, uh, het, uh, met een attractiepark. Ja. En uh, ja, hier is het race centraal. Maar ik denk dat we, dat we met een, een ontzettend enthousiast team hier... Uh, uh, lekker kunnen doorgroeien en dat uh, is een mooi moment voor ja. Ja. En, en zat prins bernard daar nou achter achter deze <laughs> onze, onze, nou ja onze die, uh, is natuurlijk <laughs> samen met zijn, uh, zijn partner menno de jong zijn ja. eigenaren ja, van circuit ja, ja. en inderdaad dit is door hun ingegeven omdat ze natuurlijk ook ideeën en visie hebben over de toekomst van circuit en uh, zij ja. zien meer mogelijkheden ja, ook natuurlijk ja ja. Nou, ja. Ja. ja leuk en leuk, enthousiast. Leuk. Ja, ik, nou, je ik, ik kijk ook alweer. vanaf hoor. je ja, er vanaf. Ja. Nou, dat is ook leuk. Als je met, met het team over het, over het circuit loopt vanochtend ja. dan. Ik zie je allemaal lachende gezichten. Ja. Ja. Maar ook. Uh, ik vertelde net over die, die, die, die oude jongens. Die, die oude auto's heb ik het dan over. Maar ik visualiseer dat altijd met zo'n oude leren riem ja. over de motorkap. Oh, ja, ja. Weet je, dan, ja, ja, die dat zie je dan, ook. Ja, ja. Ja. Met zo'n ja. achterop. Ja, ja. En, en daarnaast een heel klein cilindertje met een draaide op erop. Want daar zit de benzine dan in. Ja, ja en, en de, de, de, de, de mensen die, die daar staan met hun auto's. Daar straalt ook. Ja passie vanaf. Ja. En, ja. Uh, en je moet niet te dichtbij komen, want dan komen ze naar je toe en dan met liefde en plezier leggen ze uit wat, wat er voor je staat. Nou, dat vind ik prachtig om te zien. Ja. Ja, en mensen, dat... mensen blijven inderdaad altijd vertellen over hun auto's. Ja. En waar ze hem ja. vandaan hebben, ja, ja, ja, ja. waar ze hem ja. voor het eerst gezien hebben ja. en waarom ze hem hebben willen kopen. En ja, en, uh, Holland, vaak er is uh, waar ja, zijn en er De hele geschiedenis ook te horen, dat is echt, uh, echt geweldig. Dus, uh, ja. Nou, ik uh, ben erg benieuwd uh, als we je over een half jaar uh, weer spreken, alsof je, uh, ja hoe moet ik het zeggen, of je dan bepaalde ideeën hebt van, uh, van nou we kunnen dan uh, een volgende keer iets organiseren waarbij we uh, bijvoorbeeld entree Anders hebben gedaan of zo. Daar ja. ben ik echt benieuwd naar hoe dat al gaat. En uh, ik, ik heb ook het idee dat Erik uh, heel erg blij is met jou. Ja, nou, ik zou zeggen, volgende keer uitzendingen uh, bij ons thuis, ja. uh, in Zandvoort op het circuit. Dat zouden we graag willen. Dat is misschien op wel locatie. leuk om een keertje te doen op, ja. op locatie. Ja. Ja. Ja. Nou ja, volgens mij hebben we dat in het verleden ook wel eens gedaan. Ja, ja. Dan, dan gaan we dan kijken welk thema we hebben. En ja. of we ja. een witte over hem oh, Bretels ja, ja, ja. en petjes ja, voor jullie hebben. Ja, ja, ja. Onderdeel van het geheel. Ja, er is vast wel eens een ruimtevrij waar... Vast wel, die vinden we altijd wel. Ja, ja, ja, ja. Dus helemaal goed. Hartstikke nou, leuk. Jullie, uh, dank ja, voor leuk om weer te zijn. Ja, ja. En iedereen, uh, ja, morgen als je ja. nog een gaatje in de agenda hebt. Kom even naar de kijken. Ja. En uh, een dag uh, vol uh, Engels vertier. Is het... Uh, Kost dat wat? Ja, uiteraard. Ja, het het nee, een toekomstkaartje kost 12,50 euro. Dus dat, ja, is, dat een, is een, een alleszins redelijke prijs. Kinderen tot 12 jaar hebben eh, gratis toegang. Okay. Dus uh, kaarten zijn aan de tunnelkassa verkrijgbaar. Okay. Nou. En Great English Sausages. Met dat, oh. uh, laten we zien van onze uh, CFM perskaart. Uh, mogen we ze aan de midden natuurlijk. <laughs> je, weet daarvoor, je weet daarvoor de weg, toch? Ja, ik weet de weg daarvoor <laughs> Ik de weg. denk dat ik jullie morgen ga zien. Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke bedankt nou, en tot de volgende keer. Oké, okay, en okay. jullie tot morgen. Oké, okay. okay. tot ziens. Dank je wel. China Easton met het nummer 925. Nou, het is inmiddels uh, tussen 10 en 12. Ja, dat klopt niet, hè? Iets later. En het is iets later en aan tafel is aangeschoven René de Vreugd. En jij gaat iets vertellen over de expositie Hedendaags Realisme anno 2016. Want we hebben begrepen dat het gaat over schilderijen en beelden van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. Ja, dat klopt. Dat staat namelijk in onze agenda. Zo, dat, uh... <laughs> Die moeten we ook nog voorlezen straks. Daar ben ik blij om. Je had het ook op alle banners kunnen lezen. of op de abriborden. Of... Ja, het stond allemaal aan. Ja, het is, het is heel wijdverbreid, om het zo te zeggen. De reclame. Nou, ben ik niet zo thuis in, in kunst. Maar wat uh, wordt er nou verstaan onder hedendaags realisme? Wat, wat, wat moet ik daar mij bij voorstellen? Of moet ik dan gewoon gaan, gaan kijken in het museum? Nou, nee hoor. Maar reali realisme is een, uh, een stroming in de schilderkunst. die, die het, uh, het werkelijke waag heeft. Dus uh, in tegenstelling tot abstractie. Uh, ...je ziet wat het is. Of een landschap, of een koe in de wei... ...of uh, een leven, een portret, et cetera. Ah, dat okay. is hedendaagse realisme? Is rea dat is algemeen realisme. realisme. Ja. En hedendaagse realisme wil dan zeggen... Wij, uh, de collectie, ...mijn collectie wordt getoond in het museum. Mm -hmm. En ik uh, ben bezig, vind, dat is mijn intentie... ...een van de hoog, meest hoogwaardige uh, collectie hedendaagse realisme in Nederland... Als galeriehouder op poten te zetten. Ja. En um, dat doen we. Dat, die hele collectie is nu dus in het museum, en dat is dat zijn totaal wat 90 werken. Uh, even voor de goede orde. Ik werk in conciliatie. Nee. Het is niet zo dat het allemaal mijn eigendom is. Of zo dat zou... Ja, dat <laughs> dat, dat, nee. Die vraag kreeg ik gisteren ja. verkeerde schilderij. Ja. Dat is niet juist. <laughs> uh, nee, ik werk in conciliatie voor de kunstenaars, vaste kunstenaars aan de Galerie Verbonden. Ja. En wat het leuke hiervan is. Is dat ik nu eens in een grote ruimte alles bij elkaar heb. En niet alleen Ach. één of twee dingen van de kunstenaars. Nou, maar meer. Dus uh, ik heb van een schilderwerk zeven hangen. Uh, Noordbrand heeft er... Negen Beelden staan. Om een voorbeeld te noemen. Ja. Ja, en Normaal, als we, ik draai beurzen in het land en ik heb uh, huispresentaties. En daar zijn de ruimtes veel kleiner, waardoor je dus uh, van per kunstenaar ten eerste ze niet allemaal mee kunt nemen, ten tweede misschien maar één of twee of drie ja, dus doeken nu, of uh, ja, beelden, beelden van dat ja. moment kunt tonen. Dus nu en nu B2 kunnen we echt B2. een ja. totaal overzicht ja. geven. Mm. Dat is heel leuk. Ja. Is dat de eerste keer nu, René, dat je dat nu zo hebt, zo'n totaal? Uh... Nou, de, hier zo op deze grootte wel, ja. Ja. ja. ja. We hebben dus, dat zeg ik, ik draai beurzen. En die oppervlaktes op die beursvloeren uh, zijn tussen de 20 en de 60 vierkante meter. Dus uh, dat is heel anders als een museum. In ja. een museum kun je het ruim ophangen, de mm -hmm. mensen kunnen rondlopen. Uh, ja, het geeft er het heel een heel goed locatie. blik, ja, het ja. geeft een heel goed idee Ach. van de collectie. Ja. Ik uh, denk dat ik realisme, dat ik dat wel leuk vind. Oké. Okay. <laughs> Want ja, ja ik, uh, met andere woorden, je, je houdt niet van abstract. <laughs> nou ja, ik heb al een keer een verhaal gelezen over een kunstenaar die het uh, nodig vond om een vloer te besmeren met pindakaas. Ja. Dat klopt. Ja, ja. Die is ook verkocht, trouwens. En ik ja. vond dat zo'n uh, verspilling van pindakaas. <laughs> ik had zoiets van, nou, ja, is het, niet, maar bij, uh, het is bij kunst ook zo... Kijk, die meneer heeft. Uh, dat was, werd op de kunstrij getoond uh, twee jaar geleden. En dat is aangekocht door een museum, nota bene. Um, maar je moet hem ook komen. En je moet het lef mee hebben. Jij, als jij die pindakaarsvloer had gedaan. dan had je ook kunnen zeggen. hé, hey, dit is kunst. Ja. En. Um, nou, als jij zegt. Uh, deze suikerpot die zet ik daar neer. en vanaf nu is het kunst. dan zou het bewijs spreken toe. zou het kunst? Is kunnen zijn. Is dat zo makkelijk dan? Nou, niet zo makkelijk, maar. Um, Kunst is een wijd begrip. Ja. We hebben ook in het verleden een, een poes aan de in, de, in zo'n drone gehad, zo'n dode poes uh, die stond op de kunstraai. En dat is ook verkocht aan een museum. En uh, dus ja, dat, uh, kunst kan een wijd begrip zijn, maar wij werken uitsluitend met mensen die uh, dat niet binnen het experimentele vlak, nee, want nee, dat is nee, meer dat het is experimentele het het. vlak. Ja. Wij zitten in meer het klassieke hoek. Dus uh, het heendaas realisme, of realisme wat, uh, wat ik in de galerie doe, dat zit in de, ja, in de meer in de klassieke hoek. En het Vlaamse? In, in de... Het zijn Vlaamse en Nederlandse uh, meesterschilders ja. die we hebben. Daarom, daarom vind ik die oude schilderijtjes van bijvoorbeeld een scheepje op zee. Ja. Dat vind ik zo leuk, dat was vroeger ja. ook zo. Ja, ja maar ja, we ja, hebben nu moderne is... schilderijtjes met een scheepje op zee, die zijn ook leuk. <laughs> <laughs> realistisch. Die zijn de meestal wat helderder van kleur en die zijn meer ja. naar het heden getrokken. Ja. Ja. Ja. Dus dan kan je er ook nog eens een, een, een, een badgasttoples zien, zonne of zo. En dat, dat stond op die kleine doekjes ja, van dat... jou, stond überhaupt geen badgast, geloof ik. Dus, nee, uh, nee, maar dat wordt meteen van Facebook afgehaald. Iedere blote borst zien ze tegenwoordig als. Ja, dat kan we uh, ja, hoor. Dat, ja, dat, kan hoor. Het, uh, <laughs> ja, ja. Dus, uh, ja hang je hou je daar zelf ook? Of tenminste? Nee, jij? Nee, nee, bedoel, nee, nee, het nee, is alleen de echt de... alleen maar ja. gast. Kijk, dat zijn ook twee paar schoenen. Echt ja. twee paar schoenen, of okay. drie paar schoenen eigenlijk. Ja. Je weet wat ik doe. Ja. Ik uh, ben dus aan een verkoop van hout. Voornamelijk voor weg- en waterbouw. Dat is mijn vak. Ja. En uh, iedereen heeft een hobby. Ja. Ik schilder. Ja. En dat uh, begon met mijn twaalfste eerste expositie. En ik ben gaan abstraheren in de loop der jaren. En werk met galerieën wereldwijd. Die mijn werk vertegenwoordigen. Ja. En uit die combinatie is de galerie ontstaan 20 jaar geleden. En die heeft zich ontwikkeld naar het niveau waar ik nu op zit. Uh, als galerie voor dat is realisme. Dus dat zijn echt drie paar schoenen. Ja. Want je zit nog in de kostverloren hè? Daar ja, is jouw zeker. galerie wij, wij, Nee, ja. dat is geen galerie. Daar dat is wonen. mijn huis, daar wonen wij. We zijn, nu, het wordt heel zwaar verbouwd op dit moment. Uh, daar presenteren we vier huispresentaties per jaar. Ja. En huispresentatie wil zeggen of we stellen nieuwe kunsten naar voor... of uh, we hebben een, een, een tentoonstelling met een thema, een, de dieren of... of stoelen of tafel, ik zeg maar mm -hmm, wat, ja. Mm -hmm. nou, en uh, dat zijn er vier per jaar. Daarnaast drie uh, beurspresentaties per jaar. En nu dus dit, uh, deze prachtige museale presentatie. Ja, en de is ook weer de open atelierdagen, hè? Ja. Daar zit jij niet meer bij, hè? Want nee, je zit nu bij samen met Donna, hè? En nog een paar Ja, paar ja mensen, ik, hè? Zit, het, ik zit met Donna en met een aantal anderen binnen uh, hebben wij de vereniging Zand, Zand, Zand we opgericht. Ja. Um, maar... Um, ja, ik zelf zie mij daar niet meer aan deelnemen. Nee. Dat zou dan. Je hebt genoeg te doen, zegt maar. ja, ik. Ja, ik heb heel veel exposure. En ik, ja. heb, ik werk met heel veel aan het aantal galerieën in de wereld. Mm -hmm. En uh, ik heb. Hetzelfde. Het is voor mij moeilijk, ik heb vorig jaar allemaal werk van alle galerieën naar, naar mijn eigen huis gehaald. Ja, en daar komen er mensen binnen, die komen alleen maar naar je huis kijken, daar heb ik helemaal geen zin meer in. Nee, nou, maar dat was het voornamelijk dat, dat, dat, ook, hè? Ja. Ja, ja. ja, het klinkt, klinkt hooghartig, maar misschien mijn stadion ben ik voorbij en ja. ik heb daar geen zin meer in. Nee. Dus, uh, en nu met die presentaties, huispresentaties, is een heel ander verhaal. Dat, is, uh, dat zeg ik, dat dus zijn onze eigen kunstenaars, zo. waar we als galerie mee werken. Mm -hmm. En dan uh, op, de, op zaterdag is open dag. Ja. En op zondag is daar even voor genodigde. Dan staat er een kok te koken, et cetera. Ja. En uh, nee, dat, dat maken we een feestje. Ja. <laughs> ja. ja, realisme is Ja, hoor. Uh... Cool, <laughs> <laughs> ja, je moet, uh, maar hoe kom je er nou zo bij om dat uh, naast je werk uh, op te gaan zitten? Nou, uh, Jij voetbalt misschien graag. Of weet niet wat je hobby, doet. Een hobby, hè? Dof, ik uh, ik zet oude films over. Daar zou je ook misschien een stuk vak van kunnen maken. Mijn, ha, mijn hart klopt voor de beeldende kunst. En dat doet het dan mijn le hele leven. En uh, dat zeg ik. Twaalf jaar zelf. Eerste expositie gehad. Ontdekt op mijn twaalfde door de Haamse kunstkring. Ja. En uh, later dus de galerie erbij. Ja, en... Zo kan het verkeren, om het zo te zeggen. Ja. En ik voel mij... Kijk, de, de galerie is een absoluut een heel volwaardig bedrijf. Het is niet zo dat het een beetje bijzaakt is of zo. Het is echt een volwaardig bedrijf. Oké. Okay. Je hebt er veel werk ja, aan op. ik wel. heb er heel veel werk ja. aan, en, uh, maar ik doe het heel graag. Ja, is wel heel Ik leuk. ben er heel trots op dat ik met deze kunstenaars mag werken, want dat zijn allemaal namen. En uh, mensen die, uh, ja, die niet gisteren begonnen zijn. Nee. En soms ontdekken we er zelf iemand, we hebben nu twee ontdekkingen van ons bij. En die binden zich dan ook ja, aan ons, om het zo te zeggen. En uh, dat doen ze vrijwillig hoor, dus ze krijgen niet mes op de keel. Zo. En, uh, <lacht> en, uh, maar ze werken graag met ons, omdat wij uh, eerlijk werken en ja, we, we gaan door het hele land met ze. Dus dat is ook ja, want jij bent met je partner hè? Uh, ja, uh, met Jill Hendricks, ja. ja galerie heet ook Galerie die... De Vreugde en Hendricks. Ja, dat is het. Ja. En uh, dat is ook trouwens de nieuwe website sinds twee weken in de lucht. Galerie en <kwijnt> Galerie uh, De Vreugde en Hendricks.nl En uh, daar zien, zien de mensen ook op wat we doen. En daar zien ze ook op wat ik als houtman doe. Ja. En wat doe je als houtman? <laughs> ja, dat is een beetje. Ja, wat is moeilijk, is moeilijk uit te leggen. te leggen. Moeilijk uit te leggen. Ik ben middeld tussen aan de verkoop van hout. Met name geschikt voor weg- en waterbouw. Okay. En uh, dan moet je denken aan. Als er ergens een brug wordt gebouwd, dan moeten er pijlers onder. Betonnen pijlers. Die betonnen pijlers uh, worden gegoten in een mal. En ik lever het hout voor de mal. Okay. En, uh, of in de afgelopen jaren dat de autobahnen zo verbreed werden. Daar ligt een geraamte onder om uh, het uh, asfalt te laten lopen. Niet. Uh, naar de zijkant te laten lopen. En dat hout heb ik geleverd. En dat is wat ik doe. En wat, dat is waar komt het hout, hout vandaan dan? Duitsland. Duitsland okay. ja. Dus je bent ook veel onderweg? Uh, nee, niet meer. Niet vroeger meer? wel, maar niet, nu niet meer zo vaak. Nee, ja. nee vroeger wel. Interessant. Ja, hij ja, uh, <laughs> uh, heeft niets met elkaar te maken. Nee, maar nee, Het heeft totaal dus dat niets met elkaar ja, te maken. Ja, ja. En, uh, maar ja, dat zeg ik. Uh, iedereen heeft zijn hobby. Ja. En van mij ja. is mijn hobby een vak geworden. En, ja. Ja, ik, ik, ik leef ervoor, maar dat, dat weten de mensen ook. Ik leef vol passie voor de kunst. Ja. Ja. Maar je moet het wel zelf doen, hè, René? Hè? Allemaal, hè? Nou, in het museum gelukkig niet. In het museum heb je echt enorme medewerking nee, dat bedoel, van de, van de zelf, vrijwilligers. Eigen, echt eigen, geweldig. Ja, met je eigen uh, galerie bedoel ik, zeg maar. Ja, natuurlijk. Je, je moet er moet zelf. Natuurlijk moet, moet je dat. Ja. Er zit niemand op jou te wachten. Nee. Nee. En uh, het is ook heel vaak heel moeilijk uh, om op beurzen te komen, want ja. ik wil alleen deelnemen aan beurzen die een hele hoge uh, balletage herkennen. Ja, ja. Ik wil niet... Uh, dus ook, het klinkt allemaal heel hoogdravend, maar zo is het niet bedoeld. Je bouwt iets op. Ik wil niet uh, naast een uh, stand staan met hoedjes. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. dus, dat, daar ben ik niet voor bezig. Nee. Ik, uh, mijn, uh, de beurzen die ik bezoek, daar staan ook uh, standhouders die op de teefaf staan. Daar staan ook de standhouders die op ja. de pan staan. En, um, ja, heel hoogwaardige kunst. Nou, omwille van de tijd de arena Gaan we. We gevolgd, want en de agenda die we volden En je, Omdat je hier niet kan parkeren, dus ik de hele tijd de auto in staat moet kijken, houden of die meneer ja. er niet voorbij staat. Ja, dat moet je nodig op de radio zeggen. Ja, toch? Ja. Nou, nee, we, we bedanken je voor je komst. Het was een interessant ja, leuk, uh, onderwerp. Ja. Om netjes te horen uit, jou, uh, uit jouw mond hoe het allemaal gelopen is en hoe het allemaal uh, gaat. Oké, okay. ja, en ja. mijn laatste woord, hè, jongens, kom naar het museum toe. Wij staan er woensdag tot en met zondag, alle zes weken. Althans, dat doe ik nog best voor. Ik heb natuurlijk ja. ook andere bedrijven, dus ik moet er een beetje opdelen. Ja. En uh, ja, we zijn open. Ja. Ik ga er daar, om één uur beginnen, sta ik er ook weer vol pracht en praal. Nou, in ieder geval ik ga er naartoe. Heel leuk. Dank je wel in ieder geval voor je, voor je komst. Graag gedaan. Um, dan gaan we de agenda maar doen, ja. Gerrie, want ja. uh, dat is een hele lange lijst. Ja, oké. Okay. En, um... Ga maar, ga maar. Uh, ja René, je, je mag van tafel, je mag van tafel. Geen probleem. Goed, tot ziens. Oké, okay, tot okay. ziens René. Um... Van... Nou ja, we beginnen met de, de expositie hè, die dus gisteren is gestart... waar René net over heeft verteld. De expositie Hedendaags Realisme in het Zandvoorts Museum. Uh, schilderijen en beelden van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars. En dat is tot en met 13 november te bezien. Ja, en tot en met 1 november zijn de strandsculpturen die overal in het dorp staan ja. nog steeds te bezichtigen. Ik heb er diverse gezien en ja, ik vind het toch knap hoor dat mensen dat kunnen maken van zand. Maar goed, dat is al. En ze wel. staan nog zo heel mooi, hè? Ja, maar ze worden ook volgens mij stiekem bijgewerkt. Is dat zo? Ja. <laughs> Nou, dan van 1 tot en met 31 oktober is uh, Zandvoort Goes Wild, de, ja. bro de bronstijd. En er zijn diverse excursies. En op de website www.zandvoortgoeswild.com is daar alles over te vinden. En ja. hoe je mee kunt doen ja, de aan beul -tijd, het reglement. Uh, he, ja. uh, dan is nu wat we net hebben gehoord van Erik en Roland. Dat op uh, vandaag en morgen het British Race Festival op het circuitpark Zandvoort gaat er naartoe. En op 1 oktober is de tiende Korendag in Zandvoort. En dat is georganiseerd door de beachpopzingers in de protestantse kerk. Dat is vandaag, hè? Dat is uh, vandaag. Ja. En dat duurt nog tot en met 10 uur vanavond. En ja, meer informatie is te vinden op www.zingenaanzee.nl Ja, ook vandaag. En dat is uh, 40 jaar het Holland Casino. Is er een openluchtconcert vanavond met Gerard Joling. Oh ja! Ja! <laughs> DJ Janis, Dennis van de Geest. En er is een vuurwerkshow. En vanaf... Uh, Zeven uur vanavond is dat op het badhuisplein. Oh, dat is, dat is mooi. Dat is gaaf. En het gaat niet regenen. Nou, het wordt helemaal geweldig. Op 2 oktober is Mesh at the Beach. Dat is het eindfeest van Mango's en Bruzelles aan Zee. Ja, dat gaat weer gebeuren, hè? De strandpaviljoens. Ja, die gaan dat er die. Mee uh, ja. 1 november moeten ze weg zijn. Ja, verdorie. Nou, 2 oktober is ook de Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel. Aanvang is om acht uur s'avonds en de entree is zes euro. Ja, ook nu uh, morgen, wat we ook hebben gehoord net, het Zandvoortsmannenkoor, Mannenkoor, die speciale productie. En een Close Harmony Groep Harlem uh, in de Agatha Kerk. Morgen aanvang uh, drie uur, half uur van tevoren is de kerk open en de entree is 10 euro. Nou, 2 oktober is de open asieldag en ook de... Uh... ja. Nou, iedereen is van harte welkom vanaf 11 uur tot en met 4 uur... in het dierentehuis aan de Keesomstraat. De flyer is ja. vanochtend bezorgd. Ik krijg hem dit in handen gedrukt van mijn collega Gerry. Ja. En op deze dag is er van alles te beleven. Er zijn diverse demo's en een markt met verschillende kraampjes. Waaronder een boekenmarkt, koffie met taart, suikerspinkraam, soep, friet, trek... Weet ik het allemaal. Evenement. Het is een evenement, zo had je. En natuurlijk zijn er heel veel honden en katten en ook konijntjes die nog een nieuw baasje zoeken. Dus als je dus... Uh, nog een asiel dieren wilt ja, hebben, goed. dan ja. zou ik zeggen, moeten we daar even gaan kijken, want ik vind dat altijd zo zielig. Dan zie ik zo'n arm konijntje met van die hangwoordjes, ja. die zit in het asiel. Nee, na dat hoort ook. Is wat zou... voor jou, ook, hoor? Ja, ik ben om de twee weken weg ja, en ook... uh, kan ik niet voor een dier zorgen. Nee. Nee. <laughs> <laughs> um, er is ook morgen de paddenstoelendag op Elswoud. Uh, de IVN organiseert dat. De, onze duinwachter zou daar overkomen, maar die had het zo druk die... Uh... ...heeft zich daarvoor afgemeld. Ja, maar die had uh, er ook leuke dingen over kunnen vertellen. Verkeerde paddenstoelen gegeten of zo. <laughs> Ik hoop het niet. <laughs> uh, 4 oktober is de cinema nostalgie... ...met de film Love and Friendship in Circus Zandvoort... ...aanvang is om half twee, kost de 6 euro... ...en met de belbus 7 euro. En 8 en 9 oktober zijn de finale races op het circuit... ...en ook 8 en 9 oktober kunstkracht 12 van de BKZ... En 9 oktober, Jess in Zandvoort met Bent van der Dungen in de krocht. Aanvang om half drie, smiddags entree, 15 euro. Ja, nou elke eerste maandag van de maand is er de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van half twee tot drie. Ook elke eerste dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over een iPad, tablet, smartphone enzovoort. Ook bij Ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Nou, verder is de herhaling van dit programma op donderdagmorgen van 8 tot en met 10. En uh, wilt u de uitzending gemist beluisteren, dan kunt u naar www.zfmzandvoort.nl gaan. Dan kunt u de datum en tijd invullen. En als u dan een uur later invult, dan uh, de teller begint bij 0. 0 is uur 1 uh, en 1 is uur 2. Noem maar op. Nou, dan komen we toe aan de bedankjes. We willen graag Kasper en Olof Gurensen bedanken voor de techniek. De redactie was in handen van Yvonne Rozenaal en Gert van Kuik. Eindredactie was Gerry Rutte die naast zit en de koffie werd verzorgd. En ook de tijd trouwens door Yvonne Rozenaal. De presentatie was Gerry Rutte. En, en ja, koor draaien, dankjewel. Ja, en Hotel Hoges. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.